9 uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Heel goedemorgen op deze eerste kerstdag. Straks in het NOS Radio 1 journaal blikken we even vooruit naar de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Er is een grote brand in een partycentrum in Venhuizen. Is het NOS journaal met Dorot Meegont Over die brand in Venhuizen in de buurt van Enkhuizen. Daar staat een partycentrum in de brand. Volgens de brandweer is er niemand binnen en is het pand niet meer te redden. In het pand is asbest verwerkt, een deel daarvan is op de weg terechtgekomen. De omgeving van het partycentrum is daarom afgezet. In de buurt daarvan staan drie huizen en die zijn ontruimd. En ook een bedrijfspand waar dertig mensen waren is ontruimd. De bewoners en werknemers zijn naar het gemeentehuis gebracht. Hoe de brand in Venhuizen is ontstaan is nog onduidelijk. Twee Turkse ministers zijn opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij een corruptieschandaal. Het zijn de ministers van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken.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 De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd... met het voorstel van secretaris-generaal Ban Ki-moon... om aanzienlijk meer vredestroepen te sturen naar Zuid-Soedan. Er zijn nu al bijna 8.000 militairen en politiemensen gestationeerd. Er komen er nog eens 6.000 bij. Volgens Ban Ki-moon worden veel militairen en agenten weggehaald... bij andere VN-missies in Afrika, zoals in Congo, Ivoorkust en Liberia. In Zuid-Soedan brak tien dagen geleden geweld uit tussen strijdende stammen. Zo'n 45.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.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 In Nederland wordt vanmiddag de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander uitgezonden. Het is nog niet bekend wat het thema wordt. Een jaar geleden maakte de Rijksvoorlichtingsdienst wel voor kerst bekend waar de tekst over zou gaan. Het thema was toen vertrouwen. De laatste reden van toen nog koningin Beatrix lekte een dag voor kerst uit. De toespraak van de koning is om 1 uur te zien op Nederland 1 en op nos.nl. En dan ook te beluisteren via deze zender Radio 1. Het weer vandaag is het eerst nog bewolkt. In het westen zijn er ook al wel opklaringen... maar in het noordoosten kan het nog regenen. Vanmiddag nog een enkele bui. Verder op de meeste plaatsen dan droog en zonnig. Het wordt maximaal 8 graden. Morgen soms zon, maar dan vooral in het westen en zuiden ook kans op buien. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. We wachten, door zei het net al, op de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander. Zijn collega, koning Filip, die had gisteren al zijn vuurdoop. De Rode Duivels gaan naar de wereldbeker voetbal. Samen met u verheug ik me daarover. We zijn benieuwd of onze koning Willem-Alexander ook zo optimistisch is over onze Leeuwen tijdens de 2K. Maar eerst gaan we naar Venhuizen. Daar is een brand in een partycentrum. Karin Ton is van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Goedemorgen. Um, er is een minuten over acht. Is het nog meestal gegeven bij het pand. Het pand is uh, volledig verwoest. Volledig uitgebrand dus? Zeker. Ja, nou horen we in het nieuws dat er asbest bij uh, vrij is gekomen. Uh, is er veel asbest vrijgekomen? Weet u dat? Er wordt op dit moment onderzoek gedaan uh, naar de hoeveelheid en vooral ook waar dat is neergekomen. Uh, er is inderdaad dus asbest aanwezig in het pand. Ja. Gelukkig uh, ligt het partycentrum niet in een uh, hele drukke wijk. Uh, dus het treft niet heel veel omwonenden. Nee, maar de omwonenden die het getroffen heeft, laat ik het zo maar even uitdrukken, die moeten uh, binnen blijven? Ja. Die zijn sowieso, uh, als ze in de rook zaten, waren ze al ontruimd. En uh, er wordt dus nu in kaart gebracht in welk gebied asbest echt is neergedwarreld. Zodat we kunnen kijken waar er opgeruimd moet worden. Ja, de brandweer is uh, aan het meten op dit moment. Dat klopt, ja. ja. Wist u dat er asbest in het pand zat? Dat was bekend, ja. Dat was bekend, dus u kon er bij het blus ook rekening uh, mee houden? Nee, zeker. Ja. zeker. Enig idee hoe het ontstaan is, uh, de brand? Nee, dat is op dit moment nog helemaal niet bekend. Nee, goed. Maar er wordt onderzoek dus op dit moment gedaan... na het asbest, na het vrijkomen uh, daarvan. En op het moment dat de resultaten daarvan bekend zijn... kunt u daar ook wel meer over vertellen. Lijkt me zo. Nou, de politie gaat uh, onderzoek doen uh, zodra alles uh, zodra het vuur helemaal uit is. Want het is wel brandmeester gegeven, maar het brandt dus nog wel. Het ja. brandt nog niet helemaal uit, maar ja. wel onder controle. Het nablus is begonnen, moet ik het zo zeggen? Uh, precies. Meraad <laughs> ik dank u vriendelijk. Ja, heb er Koning Willem-Alexander, dan om één uur... dan houdt hij zijn kersttoespraak op radio en televisie. We gaan erover praten met Menno Remeyer, Koninklijk Huisverslaggever. Menno, um, ja, de eerste kersttoespraak is trouwens logisch... want we gaan er wel vanuit van, uh, dat het allemaal zo logisch is. Maar was het eigenlijk wel logisch dat hij deze traditie zou voortzetten? Nou, hij heeft het natuurlijk bij het interview in, in april... voor de inhuldiging behoorlijk in het midden gelaten. Hij uh, zei toen over... Ja, het is toch wel een hoop werk, heb ik gezien aan mijn moeder... om dat ieder jaar maar weer te doen... Dus ja, of ik dat wel zal doen, uh, uiteindelijk zei hij wel van ja... Ik denk wel dat ik het doe. Maar de officiële bekendmaking kwam eigenlijk pas vorige week... Eh, door de Rijksvoorlichtingsdienst. Dus ik, ik kan me voorstellen dat hij even getwijfeld heeft. Want doe je het één keer, dan moet je het natuurlijk altijd doen. Aan de andere kant, het is een man van tradities. Eh, zijn overgrootmoeder deed het ook al, Wilhelmina, in eh, 1931 voor het eerst. En sinds 1939 eigenlijk onafgebroken. Juliana daarna en Beatrix 33 jaar lang. En nu dus eh, toch ook Willem-Alexander. Ja En zal het dan ook eenzelfde soort zitting... Eh, krijgen, want ze zaten altijd achter een soort uh, ja, tafeltje met een bloemstuk. Ja, met de tuin op de achtergrond. Precies. En, en dan kon je zien of het in Den Haag had gesneeuwd of niet. Ja, nee, dat klopt. Um, uh, ik, ik, ik, denk, ik heb gisteren eventjes gekeken naar de kersttoespraak bij de Zuiderburen, uh, waar ze natuurlijk ook een nieuwe koning hebben. Philippe, uh, of die wat nieuws had bedacht. Want uh, vergeet niet, die, die, die, die koningen onderling hebben echt wel wat contact over hoe doe jij het en hoe kan ik het doen? En ze hebben daar echt over nagedacht. En Willem-Alexander zal er ongetwijfeld ook over nagedacht hebben. Uh, Philippe gisteren in België, die stond, waar zijn vader ook altijd achter hun bureaus uh, zat, stond voor een kerstboom en daar was zelfs een camerawisseling. Uh, dus je zag niet acht minuten lang hetzelfde plaatje, maar ook een keertje uit een andere positie. Ik denk dat dat bij Willem-Alexander ook het geval zal zijn. Het zal echt niet spectaculair zijn, want dan leidt het alleen maar af. Uh, uh, maar het zal op de horsten zijn, neem ik aan. En er zal misschien een kerstboom te zien zijn en hij zal Zeker niet zitten achter een tafel, verwacht ik. Uh, maar heel spectaculair, anders zal het zeker niet zijn. Nee, maar het is wel de kans voor hem om een soort persoonlijke boodschap naar buiten te ja. brengen. Filip, overigens uh, gisteren, we lieten een klein stukje horen... had het opeens ook over de rode duivels. Ja. Nee, maar, maar <laughs> nee. eventjes, We weten natuurlijk niet waar het over gaat. Nee. Maar uh, verwacht je ook zoiets ja. bij onze koning? Uh, um, nou, dat de, de Rode Duivel zich uh, een keertje kwalificeerde voor een eindtoernooi was heel bijzonder... <laughs> en voor ons is dat iets minder. Dus uh, Nee, dan kom je een beetje op de inhoud van, uh, van de toespraak. Uh, Philippe was trouwens gisteren ook uh, tamelijk voorzichtig... waar zijn vader altijd weer wat uitgesprokener was. Ik denk dat Willem-Alexander die lijn ook wel een beetje zal volgen. Uh, wat zal hij doen? Uh, hij zal niet terug gaan kijken op het afgelopen jaar puur persoonlijk over het verlies van Friso en de inhuldiging. Misschien in algemene bewoordingen zal hij dat eventjes aanstippen. Uh, maar misschien zoals zijn moeder deed die het in 82 in haar eerste kersttoespraak het vooral had over de economische crisis waar we toen ook in zaten. Dat was natuurlijk een vrij veilig terrein. Beatrix is pas in de latere jaren... Uh, wat kritischer geworden, wat maatschappijkritischer, kritischer, waardoor ze ook weer uh, commentaar kreeg van, van Geert Wilders de laatste jaren. Ik denk dat Willem-Alexander het, het, het voorzichtig zal houden, een basis zal leggen voor, uh, voor de toekomst. En als hij het doet, uh, net zo gaat doen als, uh, als zijn moeder de afgelopen 33 jaar, dan komen we de komende jaren uh, dezelfde toespraak in verschillende bewoordingen tegen. Want dat was toch wel de kracht van Beatrix, dat ze uh, verschillende thema's ieder jaar in andere woorden weer liet terugkomen. Ja, en uh, hij schrijft die tekst zelf, weet je daar iets van? Ja. Ja, ja, hij heeft een tekstschrijver inmiddels uh, in dienst... dus uh, hij zal zelf de basis leggen, dat zal al geschaafd worden. Maar de vraag was altijd van, van ziet de premier die tekst ook? Want dit was dan de enige toespraak in tegenstelling tot uh, Prinsjesdag... de troonrede die hij zelfs helemaal zou kunnen schrijven. Uh, Lubbers heeft dat onder Beatrix altijd volgehouden... van, ik had er niks mee, ik keek er niet eens naar. Nou, dat is niet helemaal waar, uh, weten we, uh, van Beatrix zelf... die een keertje uh, daar wat over heeft gezegd... dat ze hem altijd de premier liet lezen... En het is ook niet van deze tijd. Hij kan het niet maken om Rutte niet te laten lezen. En hij heeft ook mensen in zijn omgeving... al is het alleen al de, alleen al de directeur van het kabinet van de koningin... Chris Breedveld, de oude RVD-man. Die zullen echt naar die tekst kijken. En als er dingen in zullen staan die echt tot hij beleiden... worden die er echt wel uitgehaald. Dus hij schrijft hem zelf. Maar daar, daar is zeker wel een, een controlerend oog bij. Ja, Vorig jaar hadden we die situatie van het uitlekken. Heb je het al ja. geprobeerd? Kersttoespraak 2013? Nee, nee, nee, ik heb het niet geprobeerd. Toen hadden we hem vanochtend hadden we hem al op... De ochtend, eerste ja. kerstdag. Uh, uh, uh, herinner ik me nog. Nee, hij is niet uitgelekt. Daar wordt natuurlijk alles aan gedaan. om het nog veiliger te maken. Dus, nee, het, het, het, het zal een verrassing worden. straks om, uh, om één uur. Uh, op, nee, op, op televisie natuurlijk. Wat, uh, waarvan we misschien denken dat het al heel lang is. Back, nee. Maar dat is ook pas sinds 2000. Hè? Precies. Het is Daarvoor was het alleen maar op de radio. Ja? Ja. Dus laten we zeggen. Uh, hij is gewoon vandaag te horen op Radio 1. Om ja, één uur. Dat is hij ook gewoon. gewoon Lekker de radio, radio aanzetten. Ja. Dan kan je ook intensiever luisteren. Word je Precies. ook niet afgeleid door. of hij nou staat of zit. Nee. Zeg menno, we gaan daarna ook horen van jou. Van hoe we dat hadden moeten beluisteren ja. en wat er allemaal opmerkelijk aan is. Dankjewel voor dit moment. Menno Remeijer okay. was dat. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. was that built to last... Kerkbezoek neemt af, ook tijdens de kerst. Toch, of juist daarom, zijn dit belangrijke dagen voor dominees en priesters. Voor hen is kerst een marathon. Neem bijvoorbeeld de 30-jarige priester Anton ten Klooster. Hij bestrijkt twee provincies in de provincie Utrecht. En gisteravond ging hij op Toené naar drie diensten in zijn parochies. Vlak achter elkaar op verschillende locaties. En vandaag staat er weer het nodige op de rol. Maar robert Visser ging gisteravond mee en maakte dit portret van een van de jongste rooms katholieke priesters in ons land. Deze, he? ja. De Heer zij met u. Oké, okay, ja. En met uw geest. No. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Okay. Ik kan het op een houden. Van. Ja. Zo'n kerstavond is wel topsport als je daar als uh, priester aan begint. Dus het is echt een uh, marathon. Ze wordt ook door velen wel genoemd en beleefd. Maar goed, dan is het uh, drie keer er gewoon uh, staan. Een korte nacht, vier uurtjes slaap. En dan weer twee keer er vol staan. Dus dan als het eenmaal uh, eerst kerstdagsmiddags is, dan ben ik ook wel op. Jullie Trouwens allemaal, hè? hoofdbuiging voor het altaar. Jij gaat niet, jullie gaan niet het priesterkorp op. Jullie gaan meteen rechtsaf naar de kribben. Jullie lopen wel het priesterkoor op. Ja? Dus gaan we even oefenen, lopen. Elke viering is anders. Al is het maar omdat er verschillende koren zijn... verschillende geloofsgemeenschappen met hun eigen tradities... voor wat misdienaars doen, voor wat, wat korenvoorgangers doen. Dus, dus het zal er drie keer heel anders uitzien. Maar wel allemaal met die centrale kerstboodschap. En dat brengt ons bij de vraag van iedere kerstmis. De vraag, wat is toch die vrede waarvan de engelen zingen. En hoe bereiken we die vrede in de wereld waarin we leven... en hoe bereiken we ook die vrede in ons eigen leven? Dus als ik nou even voor het verslaggever speel... dus er staan hier twee, vier, zes, acht mensen in prachtige witte kleden... waarvan de vier brandende kaarsen vast hebben. Eén een processiekruis. Wierook staat klaar, dus we zijn even de beginprocessie aan het opstellen. En dan hebben we ook het... Het evangelieboek mee, waarin prachtig gekalligrafeerd het, het kerstverhaal staat en lezen we uit. En dan beginnen we straks met het wierook. Dus dan staan we even stil voor de stal en dan bewieroken we de kerstgroep. En natuurlijk het kind Jezus dat we deze avond weer mogen verwelkomen. Want een kind is ons geboren. Een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd. En men noemt hem Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Er zitten veel mensen die eens per jaar naar de kerk komen, snelle regelmatige kerkgangers dus. Ik had het er van de week over uh, met een aantal mensen op ons Berrocje-secretariaat. zeiden ook van, ja goed, ja, die mensen die komen dan maar één keer per jaar. En ik dacht, ach ja, dus moeder kerk houdt van alle haar kinderen en ze is blij als ze komen. En ik denk het is ook een kans om die boodschap van het geloof te laten klinken... als iets dat ontzettend waardevol is. En dat, dat is eigenlijk wat we moeten doen als kerk. Gewoon die boodschap van het geloof laten klinken, het laten zien en het doen. En dan... Hopen dat de geest van God meewerkt en mensen daardoor geraakt worden. Kerstavond. Ja, ja zeker. Dank je hè? Ja, dank je wel. Tot u niet. Dank je, Dan Ben ik blij dat ik die auto al goed neergezet heb. Anders kom ik dus echt niet weg. Dat is een auto. Als ik vannacht thuis kom, dan zal het een uur of twee geweest zijn. Dan ga ik nog even zitten. Ik heb een heerlijke stoel staan. Ik denk dat ik een glas uh, Grand Marnier neem. En dan, uh, nou, als dat geweest is, dan slaap ik even en zorg ik dat ik op tijd opsta... en dan morgenochtend uh, weer met het ochtendgebed begin. Priester Anton ten Klooster in de bijdrage van Mark Robin Visser. Dat is Nederland. Dan gaan we naar Frankrijk. Frankrijk mag misschien wel worden genoemd... het land van de joie de vivre, van het goede leven. Maar tijdens kerst is het niet overal feestelijk. Dat is de constatering van onze correspondent, Frank Renaud. U dacht, de feestdagen aan het eind van het jaar... dat wordt gezellig met vrienden en familie? Nou, niet per se in Frankrijk. Want het is hier ook een tijd van somberheid. La nou, tristesse. In Frankrijk zijn het letterlijk de donkere dagen van het jaar. Niksfeest, een van de grootste Franse nieuwsites op internet... opende deze week met een verhaal over kerst en depressie. Ergens anders las ik over de feestdagenblues. Want kerst en oud en nieuw, dat leidt bij steeds meer Fransen tot een winterdepressie, al dus een Franse psychiater. Een filosoof legt uit waarom steeds meer Fransen aan het eind van het jaar eenzaam zijn. Solitude. Nou zijn de Fransen geen vrolijk volkje, dat wisten we natuurlijk al. De econoom Claudia Sénique deed er onderzoek naar. Ze zijn meer mécontent, minder heureux, plus depressief que la moyenne. Fransen noemen zichzelf in alle officiële onderzoeken... ontevreden, ongelukkig en depressiever dan mensen in andere westerse landen. In Frankrijk heb je 20% minder kans om erg gelukkig te zijn dan in andere landen... al dus de onderzoekster. Maar in de decembermaand doen de Fransen nog een schepje bovenop. De krant Le Figaro kwam deze week met alles behalve vrolijke tips... Hoe overleef je Kerst? vroeg de krant zich af. Radiozender RTL liet nota bene een psychotherapeut aan het woord. Hoe voorkom je spanningen tijdens de feestdagen? Ah, oui. Là, depuis octobre, uh, les patients se posent la question de est-ce que je vais chez ma mère? Al vanaf oktober beginnen haar patiënten op de sofa al te klagen over de feestdagen in december. En praten ze over de zorgen die ze hebben. Naar welk familielid zal ik op visite gaan? Wat zal ik als cadeau krijgen? Het grootste probleem als de familie samenkomt. Il y de jalousie. Je moet jalousie ook moment. Jalousie. Want tijdens de feestdagen wordt er gepraat over het werk en over de kinderen en dat leidt alleen maar tot onderlinge jalousie, aldus de Franse psychotherapeuten. Dus vroeg de interviewer. Er zijn er gespreksonderwerpen die je dus maar beter met je familie aan tafel kunt vermijden? Oui, tous les sujets justement. Ja, zei de psychotherapeuten, alle onderwerpen waarover iemand boos kan worden. Is het dan alleen maar kommer en kwel? Nee, onder het genot van een uitgebreide maaltijd en regelmatig vol glazen... kunnen de Fransen best wel genieten deze dagen. In ieder geval een paar avonden, voor er weer een nieuw, moeilijk en zwaar jaar begint. Le Het NOS Radio 1 Journaal. Dat, bag it up. Corruptieschandaal in Turkije, dat wordt steeds groter. Twee Turkse ministers zijn opgestapt omdat hun zoons betrokken zijn geraakt bij het schandaal. Het gaat om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken. Vorige week werden hun zoons opgepakt samen met 22 anderen. Ze zouden gejoemeld hebben met de aanbesteding van overheidsopdrachten. gaan we over praten met Bernard Bouwman. Bernard, was het onvermijdelijk voor de ministers om op te stappen? Ja, uiteindelijk wel. Ze hebben geprobeerd natuurlijk om een positie te verdedigen... maar hun zoons zijn gearresteerd en in staat van beschuldiging gesteld. En je moet je voorstellen dat er elke dag weer nieuwe onthullingen zijn in de Turkse media... en van die minister van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld... die ook de basis van de politie overigens... er kwam op een gegeven moment nieuws naar buiten dat hij tegen zijn zoon... die dus is gearresteerd, gezegd zou hebben... pas op voor die en die politieagent of politiefunctionaris... maar als het te erg wordt dan ontsla ik hem wel en plaats ik hem wel over... Nou, het is natuurlijk wel heel bizar dat zulke dingen over de minister van Binnenlandse Zaken naar buiten komen... die uh, om ze zo te be beschermen de politie wil gaan reorganiseren. Dus er was een continue lawine eigenlijk van onthullingen en uiteindelijk was hun positie onhoudbaar. Ja, die positie is onhoudbaar geworden. Maar wat betekent het ondertussen voor de positie van de premier, Erdogan? Nou, die positie is een beetje veranderd. Gisteravond heeft hij een toespraakje gehouden, moet ik je uh, zeggen toen hij terugkwam van een staatsbezoek aan Pakistan... waarin hij zei dat uh, iedereen die verantwoordelijk is voor corruptie... Uh, uh, vervolgd zal worden en uh, verantwoordelijk gesteld zal worden. Dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant van het verhaal is dat hij uh, toch eigenlijk van mening is... dat het allemaal een groot complot is tegen hem... en dat er allemaal niks uh, waar is van die beschuldigingen... En wat hij eigenlijk zegt en een paar keer gezegd heeft uh, en nog steeds blijft zeggen... is dat het allemaal uh, zijn oorsprong heeft in het buitenland en zeker ook in de Verenigde Staten. Dus hij ziet het uiteindelijk allemaal als een complot. Ah ja, en wordt dat in heel Turkije zoals een complot uh, gezien? Nee, kijk in Turkije die slaat iedereen continu eigenlijk achterover van uh, de onthullingen. Kijk, een van de dingen die naar, voren, naar buiten kwamen was dat er op één plek... Uh, scho scho schoenendozen stonden die volwaardig stopt met geld. En als we het over geld hebben, hebben we het echt over miljoenen. En als je bijvoorbeeld nu eens op Facebook uh, gaat kijken... dan zie je dat heel veel Turken voor de Gein zichzelf dan uh, laten fotograferen... met het schoenendoos, met daarin een paar uh, biljetten, zou ik maar zeggen. Ja. En dan zeggen ze van, dat is mijn schoenendoos. Zo leeft het. In Turkije is er continu mee bezig. En uh, dat moet het ook wel, want uh, het is natuurlijk een zaak van enorme omvang. Je moet je voorstellen dat zonen van ministers... ...zijn gearresteerd en in de gevangenis zitten, dus dit blijft voorlopig nog wel even doorgaan. Dankjewel, Bernard. Bernhard Bouwman was dat. Binnengekomen in de studio op deze eerste kerstdag. Sven Kokkelman. Sven, om te beginnen. Mooie kerst. Dankjewel, jij ook. En wat ga je doen? En u thuis ook, trouwens. Ik ga praten met Daniëlle Hooghiemstra. Die is bekend van boeken over het Koningshuis. Ja. En aangezien om één uur de kersttoespraak is... Jullie blikken ook de Koning... een beetje vooruit. Ja, maar we kijken ook terug. Want het was natuurlijk een veel bewogen jaar voor het Koningshuis. Ja. En zij was er overal bij en heeft dat Koningshuis heel lang gevolgd. En er ook de nodige, pu nodige publicaties over. Geschreven. Dus hoe kijkt zij naar de koning? Naar zijn moeder. En naar het hele verleden van die oranjes. In... Uh uh, aanloop naar de volwassenwording, zal ik maar zeggen... van het koningschap van Willem-Alexander, voor zover dat nog niet het geval is. Ja. Op deze eerste kerstdag. Precies, waarin hij om één uur, en dat kunt u ook allemaal hier beluisteren... op deze zender, zijn eerste kersttoespraak gaat houden. Maar eerst de, oh ja, het voorprogramma, zal ik maar zeggen, met Sven. <lacht> <lacht> Toch? Dan ga ik maar weer in de coulissen staan, Bert. <lacht> Huppatee, naar je eigen studio <lacht> en het programma doen. Blijf luisteren hier op deze eerste kerstdag. Nog een mooie dag uh, verder. En het is nu bijna half tien... Hoogste tijd voor het NOS Journaal met Dorald Megens. Dit is Radio 1. Een brand heeft vanochtend een partycentrum in Venhuizen. Dat ligt bij Enkhuizen in de as gelegd. Op het moment van de brand was er niemand binnen. Bij die brand is wel asbest vrijgekomen. Daarom is een deel van de omgeving afgezet. Enkele huizen en een bedrijfspand in de buurt van dat partycentrum in Venhuizen zijn ontruimd. Gaan meer VN-vredestroepen naar Zuid-Soedan? De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd... met een voorstel daartoe van secretaris-generaal Ban Ki-moon. Er zijn nu al bijna 8.000 militairen en politiemensen gestationeerd... in Zuid-Soedan en er komen er nog eens 6.000 bij. In zijn eerste mis op kerstavond heeft Paus Franciscus opgeroepen... tot het mijden van egoïsme en zelfzucht. In een korte preek vroeg hij mensen hun hart te openen... voor God en voor de medemens. Duizenden gelovigen woonden de mis bij. En straks om 1 uur wordt de eerste kersttoespraak van koning Willem-Alexander uitgezonden. Het is nog niet bekend wat het thema wordt. De toespraak van de koning is te zien op nos.nl en op Nederland 1. En ook te beluisteren via deze zender, Radio 1. Dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Allereerst een prachtige kerst toegewenst. Deze kerstdagen nemen we in Goedemorgen Nederland de tijd voor één onderwerp en één gast. En we blikken terug op 2013. Het thema van vandaag, het jaar waarin we naar vier koninginnen weer een koning kregen. Om één uur vanmiddag is de kersttoespraak van de koning zijn eerste. We blikken terug op het afgelopen jaar de troonswisseling... en alle commotie rondom de Oranjes die er ook mee gepaard ging. Althans, nou niet met die troonwisseling, maar wel met de Oranjes zelf. En dat doen we, dames en heren, met de historica Daniela Hoogemstra die onderzoek deed naar de geschiedenis van ons koningshuis... daar veel over schreef, verschillende uh, boeken. Uh, en met haar ga ik het komende half uur en het half uur daarna... dus het komende uur praten. Het is bijna twee over half tien. U luistert naar de KRO. Dit is Goedemorgen Nederland. Mevrouw Hooghiemstra, goedemorgen. Goedemorgen. Komt u iets dichter bij de microfoon zitten. Ja. U ziet er prachtig uit als uh, in, helemaal in kerstsfeer al. <laughs> <laughs> um, eerst eens even over die kersttoespraak van vanmiddag. Uh, want dat is de eerste. Nou wordt altijd gezegd dat uh, het staatshoofd daar een grote mate van vrijheid heeft. Nou we weten allemaal inmiddels dat de minister-president die toespraken toch van tevoren ook wel uh, ziet. Verwacht u iets anders van onze koning? Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een ander uh, persoon. Hè? Dus, en als het inderdaad zo is dat die, die kersttoespraak... een wat meer persoonlijke uiting is... dan, dan zullen we dat zeker ook hier uh, merken, denk ik. Hoe? Um, nou, wat ik verwacht is dat het um, misschien wat minder uh, moralistisch zal worden. Ik vond altijd heel opvallend in de kerstboodschap van Beatrix... dat daar een, een heel duidelijk, uh, ja, toch wel morele boodschap in zat, vaak. Vaak tot ergernis van Geert Wilders. Ja, uh, en uh, het, uh, nou, er, ik moet eerlijk zeggen zelf... dat ik ook altijd wel vond dat daar een, een klein probleem zat... in dat moralisme. Omdat um, een koningin uh, natuurlijk eigenlijk... boven de dagelijkse werkelijkheid staat eigenlijk. Hè, in haar uh, doen en laten. En um, om dan uh, ja, hele grote morele... Uh, oproepen te doen aan de mensen die, die midden in die werkelijkheid staan... dan krijg je toch al snel zo'n gevoel van... ja, maar u heeft ook wel makkelijk praten, zo dat idee. Ja, en aan de andere kant het is het enige in. moment van het jaar... dat het staatshoofd iets van een eigen mening mag uiten. Ja, zo is het. Het, het. het punt is alleen dat een, een, een, een koningin... Uh, denk ik wel terughoudend moet zijn met, een, met het hebben van een oordeel... over hoe het er in de gewone wereld aan toe gaat. Omdat ze dat natuurlijk heel vaak niet kan weten. Ik bedoel maar even, ik denk dat die ergernis van Geert Wilders... die, die zit natuurlijk in het feit van ja, je kunt wel zeggen... we moeten allemaal verdraagzaam zijn. Uh, maar u woont ook niet uh, in de Schilderswijk. Nee, u woont in een paleis. Precies. Precies. En dat geldt overigens voor de koning nog niet, want die woont nog gewoon in Oh uh, nou, niet in de Schilderswijk ook. Maar... Nee, ook nee, dat is, nee, dat is bepaald niet in de Schilderswijk. Nee, dat is waar. Um, laten we even teruggaan naar het moment van de troonswisseling. Op uh, 30 april. U was daar in Amsterdam voor de NOS. Uh, u zat daar in die ufo beneden, mm -hmm. uh, die daar neergezet was voor de televisieuitzending. Um, hoe, hoe keek u eigenlijk, met welke ogen keek u naar die troonswisseling... en hoe Willem-Alexander het deed? Uh, met welke ogen? Nou, misschien ook wel een beetje met de ogen uh, van... Uh, als, als, ik, ik had de vier jaar daarvoor mij verdiept in het leven van Kees Boeken. Ja. Uh, die hard zijn best heeft gedaan om uh, de hofsamenleving af te schaffen. Ja, dat en was misschien... de man van de school waar Beatrix, uh, Irene en uh, Margriet ook een tijdje op hebben gezeten. Ja, de uh, werkplaats in Beeldhoven. Uh, u zelf trouwens ook. Ik zat er zelf ook op. Ja, ja. Heb je daar nog een trauma opgelopen of nee, valt dat mee? Niet. Oh, nee. okay. <laughs> Janine Jansen ook, heb ik gelezen ergens. Oh ja. Er komen heel veel creatievelingen vandaan van die school. Ja. Dat zou eens kunnen, ja. Ja. ja. Maar in ieder geval was hij iemand die, uh, en dat speelde zich dan af in de jaren 20, 30... een zeer idealistische man, die eigenlijk hoopte dat alle vormen van hiërarchie afgeschaft konden worden. En zeker ook het Koningshuis. En hij heeft na lange tijd ook echt gestreden voor de afschaffing van het Koningshuis. Alles wel in het nette en in het vriendelijke, hè? want het was een hele pacifistische man. Dus het was wat dat betreft geen revolutionair. Hij wilde ook geen belasting betalen. Nee, want dat werd gebruikt om wapens mee te kopen. En daar was hij tegen. Ja, dus werd op een gegeven moment alles van hem afgenomen. Ging, ging hij met zijn gezin in ja. een tent op de hei wonen midden in de winter. Kinderen, bij, kinderen bijna dood. Ja. Leuke ja. man. Nee, er zitten veel haken en ogen aan. Ja. Zeker. Um, maar er waren wel aspecten van zijn strijd. Die zeker in die tijd... Uh, ja, toch wel iets heel... Dit was natuurlijk de jaren 20, 30 was wel een tijd... waarin hiërarchie wel alles bepalend was voor het maatschappelijk leven. Ja. En voor heel veel mensen ook wel een uh, soort verstikking, uh, verstikkend gevoel gaf. Uh, bijvoorbeeld op scholen hè, waar, waar de leraar een soort heilige was. En kinderen alleen maar in rijtjes uh, moesten zitten en luisteren. En als ze niet luisterden kregen ze een tik met een lineaal. Ja. Die, die structuren wilde hij doorbreken. En ja. Maar hij notabene dat... gesteund, gesteund overigens ook door de uh, beter gestelden. Ja grappig genoeg was juist in de wat betere milieus of de wat hogere milieus. Ik denk dat dat uh, wat die mensen he, aansprak in hem was het excentrieke. Dus het buiten het gewone. En want vaak natuurlijk mensen die op grote landgoederen wonen. En die, die leven niet zo'n heel gewoon leven. En, nee. hij, en dat vonden ze daar terug op die werkplaats. Dat alles ging anders dan anders. Ja. En ik denk dat dat ook wel de reden was dat later Juliana zich ook misschien aangetrokken voelde tot dat milieu. Dat dat... Ja. Um, nou, ik, ik wilde daar eigenlijk bestoen. later bij stilstaan. maar laten we het maar meteen doen, want dan komen we ja. in een historisch perspectief vanzelf bij de troonswisseling en, ja. uh, en bij de Oranje's uit. Um, ja, dat was dus een idealistische man, uh, heel anti-hierarchisch, zoals u zelf al zegt. Uh, en na de oorlog, uh, toen Wilhelmina, die wij toch ook niet kennen als de meest anti-hierarchische, mm -hmm. die kwam terug in Nederland, was helemaal begeesterd door de. Uh, bevrijdingsgedachten, vernieuwingsgedachten, alles moest anders, alles moest nieuw. Ze is op een gegeven moment zelf ook nog in een rijtjeshuis gaan wonen. Dat weet ook bijna niemand, geloof ik. Klopt, hè? Ja, klopt. Uh, en vervolgens moest er dus een beslissing worden genomen... over de school van de kinderen van Juliana. Hoe zijn ze dan bij deze caseboeken gekomen? Nou ja, dat had uh, allerlei redenen. Ik denk dat een van de uh, redenen was dat Wilhelmina uh, in, in Londen eigenlijk al... een groot uh, nieuw idee had hey, over Nederland. De, de doorbraak. doorbraakgedachte. Ja, en wat heel belangrijk was voor die doorbraakgedachte... was dat ze eigenlijk wilde dat de verschotting in Nederland zou stoppen. Dus dat we die verzuilingen... Iedereen zat heel erg opgeborgen in zijn eigen zuiltje. De katholieken, de protestanten, de liberalen... en de, en de uh, sociaaldemocraten, of de ja. socialisten. En de, die verschotting had in haar ogen... Uh, voor de oorlog geleid tot een soort uh, padstelling. Hè, dat je dus nooit besluiten kon nemen... omdat iedereen altijd in zijn eigen groef zat. En zij hoopte, toen ze in Londen zat... dat als de oorlog voorbij zou zijn... dat er een veel eendrachtiger Nederland uh, zou kunnen... Uh, herreizen. En het grappige was dat Kees Boeken dat eigenlijk ook dacht. Want die uh, gedachte van hem tegen hiërarchie ging tegen alle hiërarchie. Dus ook tegen de hiërarchie van kerken. Tegen eigenlijk alles wat mensen van elkaar uh, verwijderde. Hij wilde, hij wilde ook... Hij was heel erg altijd met die eenheid bezig. Ja. En ik denk dat dat aspect Wilhelmina zeker heeft aangesproken. En je had uh, op dat moment Schermerhorn die ook... Uh, de premier toen? De premier... Uh, die, die had een die... zoon op die school? Precies, en hij was ook erg met die doorbraakgedachten bezig. Hij, heeft dus ook de... hij is de oprichter van de P van de A, die dus een aantal uh, van die oude verzeilde stromingen... in één tot één een eendrachtige partij uh, moest, moest ja, samenvormen. na de oorlog ontstonden zowel de Partij van de Arbeid als de VVD. Ja, en, en zijn zoon had ook op de werkplaats gezeten voor de oorlog. Ja, die had het daar trouwens goed gedaan. Dat gold niet voor iedereen... Ja, want hij was een beetje een soort enfant terrible... wat nergens uh, aarde, en, maar op de werkplaats ging het goed. Dus hij heeft ongetwijfeld tegen Wilhelmina gezegd... Van, nou die Kees Boeken is misschien wel een beetje een rare man... maar die school is toch wel, uh, dat is toch wel iets bijzonders. En Kees was natuurlijk, wat je noemt, goed geweest in de oorlog. Dat ja, want hij heeft op. joden onderdak verleend. Ja, Dus die konden bij hem onderduiken en, onderduiken en goed... Mensen die goed waren geweest in de oorlog... waren zeer belangrijk voor Wilhelmina. Zeker. Schrijft ja. u in uw proefschrift. Want u ja. bent op Keesboeken gepromoveerd begin dit jaar. Ja, zo is het. <coughs> Pardon. Ja, maar dan uh, krijgen we toch de situatie... dat er, uh, daar een school is met werkers, leerlingen... en medewerkers, leerkrachten... zonder enige vorm van hiërarchie. Dat leidt ook later tot er allemaal gedoe. Want wie is nou de baas en hoe ga je gezag uitoefenen? En in... Uh, ja, in die omstandigheden komen dus die prinsessen daar terecht. Juliana ja. is daar ook vaak? Ja, Juliana vond het prachtig. Want Juliana heeft natuurlijk in haar jeugd heel erg geleden... onder dat idee van, dat ze dus in een, wat ze noemde een gouden kooi zat. Hè? Dat ze dus nooit kinderen van haar eigen leeftijd ontmoeten dat ze altijd in het paleis met, met volwassenen eigenlijk was. En zij wilde heel graag voor haar, voor haar kinderen een wat, uh, ja, wat meer vrijheid. Dus ook in haar ogen was die Kees Boekenschool eigenlijk precies wat zij zocht. Want Kees boeken was de eerste om te zeggen van... hoezo verschillen tussen mensen? Die moeten er toch helemaal niet zijn? Laat die prinsessen gewoon lekker met de uh, zoon van, of dochter van de melkboer uh, spelen. En nou dat, dat klonk als muziek in de oren... Um, tegelijkertijd denk ik wat ze zich niet gerealiseerd heeft is dat eigenlijk uh, het hele uh, idee van de werkplaats gewoon eigenlijk rechtstreeks inging tegen het concept van een hof. Want uiteindelijk het stond was het haaks op het hele concept. Het stond van het er hof. helemaal haaks op. En het was zelfs zo dat eigenlijk als je dus teruggaat naar de oprichting van de werkplaats was de werkplaats opgericht met het idee um, om. ...hoven in de hele wereld af te schaffen. Om alle hiërarchie af te schaffen. Want het was nooit zo dat Kees Boeken nou zo met onderwijs bezig was. Hij heeft die school opgericht om de wereld te veranderen. Ja, het was en... een pacifist... Het was een pacifist. En hij, dus die, die samenleving die hij eigenlijk voor ogen had... die stond totaal haaks op alles wat het, waar het hof voor stond. Ja. Hij is ook begonnen met vredesconferenties... en op een gegeven moment heeft hij gedacht... Nou, laat maar een school beginnen... Uh, want je moet bij de jeugd beginnen om de wereld te veranderen. Ja, alles was natuurlijk mislukt. Ja. En, uh, ja. en op zo'n school waar uh, de leerlingen, de werkers dus... Uh, ook de ramen moesten lappen... het onderhoud van het schoolgebouw moeten doen... Uh, heel veel aandacht voor creativiteit, toneel, beeld boetseren tekenen, op je rug, naar Bach luisteren, verplicht. <laughs> nou ja, dat heeft Margriet ooit gezegd, hè? Want ja, inderdaad, kijk, die prinsessen... in ieder geval uh, Beatrix en Margriet vonden het dus verschrikkelijk... op die werkplaats. Ja. Want het, het, de, en dat zegt ook weer veel over Juliana. Hè? Kijk, Juliana was natuurlijk iemand die wel allerlei ideeën had over Hoe de wereld eruit moest zien, maar ze was ook iemand die, als ze voor het stoplicht stond uh, en dat sprong niet meteen op groen, dan vond ze dat toch wel heel vreemd. Ja, dus, dus daar uh, zat ook een tweeslachtige gedachte. Daar zat een tweeslachtigheid, en zij heeft zich dat denk ik niet gerealiseerd. Hoezeer zij, dus haar kinderen in feite, confronteerde met een praktijk die die waar zij nooit mee geconfronteerd werd, want zij bij haar stonden lakeien in het paleis gewoon altijd nog steeds klaar. Ja. terwijl nou, haar dochters die moesten ineens wc's gaan schoonmaken op ja. de werkplaats. Nou, dat vond Beatrix niet zo leuk, geloof vond ze niet leuk. Nee. Uh, en uh, u schrijft ook in uw proefschrift dat Beatrix al van het begin af aan heel bewust was van de bijzondere positie die zij innam als toekomstig staatshoofd. Ja, en ik denk zelfs, maar dat is uh, wat ik dan denk. Uh, dat misschien haar. haar uh, de nadruk die zij ook later altijd heeft gelegd op het formele. Hè, op het, het juist op het in stand houden. het duidelijk houden van de hiërarchische lijnen. dat zich dat heeft misschien wel een beetje is gestimuleerd, juist door die werkplaats. Ja, dus het is bijna een direct gevolg van die hele vrije school. Nou ja, omdat ze daar heeft gezien hoe de wereld eruit zou kunnen zien. als ja. je inderdaad de hiërarchie zou afschaffen. Want dan zou je een wereld krijgen waarin eigenlijk haar hele positie zou verdwijnen. Maar ja, het leidde overigens toen ook tot gedoe. Want um, ze, was, ze was natuurlijk bijzonder. Zo gewoon was het allemaal niet. Zat ook een klein hofhoudingje van vriendinnen om haar heen. En uh, op een gegeven moment beschrijft u dat ze een propje vindt in de klas. met daarop de tekst: uh, Ja, wat was er? Benny is gek? Nee, uh, uh, Tricks en Benny. Tricks zijn gek. en Benny zijn gek. Ja. ja. En wat doet uh, het toekomstige staatshoofd? Ze gaat een leger formeren. Gaat op zoek naar de dader. Die bindt ze vast aan een boom. En, en, en uh, doet de eerste handelingen ter uh, voorbereiding van een brandstapel. Ja, ja. Nee, zo was ze wel. Ja, ik heb ook veel mensen gesproken die met haar in de klas gezeten ha hadden. Ja. En trouwens, nu zou je misschien kunnen denken... dit was het allemaal ook wel een beetje voor de grap. Hè? Dus het was het, ze werd door veel kinderen ook wel een heel leuk kind gevonden. Want ze was wel heel origineel. Ja. En heel, maar het was wel iemand die heel duidelijk wist... dat zij de prinses was. En, ja. um, en toen, de, toen ze vroeg aan de, aan, aan de betreffende jongen... die ze dus had vastgebonden aan de boom... Uh, ben je niet reuze bang geweest? Of iets met rikketik... Uh, heb je het niet reus aan je rikketik gehad of zoiets, vraagt ze dan. <laughs> ja. uh, dan. En die jongen beaamt dat, want hij was bang dat zij het dan tegen haar moeder zou zeggen dat de jongen in de gevangenis zou komen. Dan schatert ze het uit van het lachen. Ja, ja. Nou, dat, ik vond die anekdote inderdaad heel tekenend eigenlijk uh, uh, voor haar. Dus ja, groot gevoel voor humor, denk ik. Uh, ook heel creatief, hè? want ze was altijd aan het schilderen en aan het uh, kleien, beeldhouden. Nog steeds beeldhouden. Nog steeds, dus daaraan zie je dat die school ook in dat opzicht misschien best wel invloed op haar gehad heeft. Goed. Um, overigens, deze Kees Boeken was toen ook lid van een speciale overheidscommissie... waar ook de vader van Frits Bolkestein trouwens in zat. Uh, allemaal vernieuwing, vernieuwing, vernieuwing. Maar met de ogen van deze tijd kijk je daar toch bijna tegenaan als een soort van... Ja, pacifistische sectarische toestand? Nou ja, na de oorlog was het niet meer sectarisch, uh, omdat het natuurlijk, uh, omdat hij zo uh, eigenlijk algemeen aanvaard ineens was. Hè? Want dat zie je ook, dat de, de hele ontwikkeling van het onderwijs is heel erg de richting van Kees Boeken opgegaan. Ik bedoel, ja. al die ideeën die mensen in de jaren twintig allemaal idioot vonden, die vond men in de jaren zestig, zeventig ineens uh, uh, ja, heel gewoon en heel ja. goed. En. Uh, ja, t, inmiddels zijn er heel veel scholen waar, waar leraren bij de voornaam genoemd werden. Ja. En dat was toen in de jaren twintig nog heel uh, bijzonder. Ja. Maar, Het uh, heeft trouwens niet lang geduurd, want na een paar jaar zijn de kinderen daar van school afgegaan. Omdat, uh, zoals u net zelf zei, Beatrix en Margriet daar niet wilden aarden. Nee, en Beatrix had ook wel uh, kritiek op, uh, op het onderwijs. En daar had ze natuurlijk zeker wel een punt. Want ik denk dat ze leren nadoop... er geen bal. Nee, en ik heb wel veel mensen gesproken die ook wel zeiden: van ja, het was een heerlijke tijd. Het was een hele bijzondere school. Ik heb er veel bijzondere dingen gedaan, maar ik heb niet leren rekenen. Uh, en dat, wa dat was zeker een punt van kritiek. Ja. Goed, nou, dat rekenen is geloof ik met Beatrix in ieder geval wel goed gekomen later. Um, als we nu met die familiegeschiedenis. Kijken naar het huidige staatshoofd. Die ook vaak heeft gezegd dat hij een broertje dood heeft aan protocol. Dat hij ook graag gewoon wil zijn, maar dat natuurlijk niet is. En zich daar ook nog tegen zijn moeder vaak heeft afgezet. Toen hij werd uitgenodigd, las ik in uw uh, nieuwste boek. Ik, ik mag ook nooit iets waar allemaal citaten zijn opgeschreven. Over zijn boek samen met uh, Dorien Hermans. Mm -hmm. uh, omdat hij bij de marine zit. Uh, en uh, op uh, de derde dinsdag van de, uh, september ergens moet zijn, schrijft hij met zoveel woorden: Ik kan er niet zijn, want ik moet met mijn moeder in een gouden koets door Den Haag racen. <laughs> nou, toen was hij wel een stuk jonger, natuurlijk, hè? Mm, ja, ja, ja. Dat zal hij nu niet meer zo snel zeggen. Nee, nee, nou, en u vroeg mij: ik begon net met de vraag van wat, met welke ogen keek u nou in dat glazen ja. huis naar die inhuldiging? Um, nou ja, dat was dus uh, wel met de ogen van, van iemand... die dus die hele geschiedenis van, van, van Kees Boeken... en ook van die prinses heeft, heeft uh, bestudeerd. En toen had ik eigenlijk wel één gedachte. En dat was, uh, Kees Boeken is, heeft echt gefaald. Ik bedoel, de hiërarchie is, is helemaal levend. En we, we zijn dol op dat protocol eigenlijk. We vinden het prachtig, dit theater. Ja. Um, en ook Willem-Alexander, die zich er misschien wel heel lang uh, tegen verzet heeft die lijkt hier toch nu gewoon de rol te spelen die hem, van hem uh, verwacht wordt. U hebt hem uh, voor NRC Handelsblad langdurig gevolgd... in zijn aanloop in de voorbereiding zogezegd op het koningschap. Wat voor jongen trof u daar aan? Nou, uh, dat was, ik geloof dat begon in, uh, ik denk 1996 zo'n beetje, 1997. Toen werkte ik bij NRC... En ik, ik werkte op de buitenlandredactie. En toen was het Koningshuis een onderwerp wat gewoon niet gedaan werd. Want niemand vond het interessant. En toen was het toch op een gegeven moment van... ja, misschien moeten we er toch wel iets aan gaan doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment gezegd... nou ja, dan doe, ik doe het er wel bij. En uh, toen leek het mij leuk om dus te kijken van... ja, hoe gaan ze nou die kroonprins opleiden? Uh, want dat begon toen een beetje dat hij dat watermanagement... Uh, uh, daar begon hij toen mee. En dan maakte hij dus ook wel eens reizen door Europa. Maar ook een keer naar Amerika ben ik toen mee geweest. Um, en wat ik, wat ik toen zag, um, ja, was toch wel nog iemand die, um, ja, die zich uh, enigszins verzette tegen uh, de toekomst die daar aankwam. je zag wel dat hij wel, hij was wel bereid om het te doen, hè, want anders had hij natuurlijk was hij ook met die opleiding niet begonnen. Uh, maar er zat wel altijd iets recalcitrants en een hele grote behoefte, volgens mij, om nou eens een keer zijn eigen te om zijn eigen weg te gaan. En om, om niet altijd maar onder het juk van die moeder te zitten. Was het zijn moeder of was het het instituut? Allebei. En dat is nou net het hele interessante van vind ik, van het Koningshuis... dat die twee zo moeilijk te, te scheiden zijn. Hè? Dat dus status en persoon zo helemaal in elkaar verweven zijn. Um, en ik denk dat dat ook... Uh, ja, voor de personen die in het Koningshuis functioneren... is, is dat eigenlijk altijd het thema. Dus... De verwevenheid van die twee. En soms ook de poging om die twee dan toch weer uit elkaar te trekken. Hè? Zoals Juliana dat ook wel gedaan heeft. Door dan allerlei idealistische ideeën te hebben. Maar uiteindelijk blijkt steeds dat het niet kan. Dat ze aan elkaar vastzitten. Heeft hij zich erbij neergelegd inmiddels? Ik denkt denk u? het wel, ja. Want bij de inhuldiging, ik was daar ook voor de radio... zag je uh, um, iemand die dat buitengewoon professioneel deed en die ook de goede toon wist aan te slaan... waardoor hij meteen, de hearts and the minds, zoals dat tegenwoordig in Goed Nederlands heet... van het hele volk heeft gewonnen. Of ziet u dat anders? Ja, nee, ik denk zeker dat hij dat heel goed kan. Aan de andere kant denk ik ook uh, dat het instituut zo sterk is... dat eigenlijk misschien de rol van de persoon uh, veel minder groot is dan wij denken. Omdat... Ja, de, de, de, de, de persoon maakt geluid. De persoon zorgt voor de toon. Ja, de persoon zorgt voor de toon, maar ik denk uh, dat het uh, met de opleiding die je krijgt en met alles wat je, wat je toch ook wordt aangereikt en alle ondersteuning die je krijgt, is het wel heel moeilijk om die toon uh, om die heel erg vals te maken dat, dat is, ik, ik, ik, maar ik bedoel ik wil niet zeggen van het is makkelijk, want het lijkt me ontzettend moeilijk, ik bedoel alleen al het hele offer, wat je, je, je, je offert in feite je hele persoon aan een instituut je vrijheden? En je vrijheden dus dat is zeker een offer. Maar uh, je ziet ook eigenlijk dat in de geschiedenis. Uh, uh, er is eigenlijk geen één koning wat dat betreft. die, die, die gefaald heeft. Er is geen één keer gebeurd dat de mensen zeiden van we vinden hem niet geloofwaardig. Zelfs Willem III. Uh, U hebt een boek geschreven over alle Willems. Ja, de, de ooggetuigen. Willem II, Willem III. Ja, ja. daar was trouwens uh, toenmalig koningin Beatrix toch niet zo heel erg blij mee. Waarom <laughs> <Nee. coughs> niet eigenlijk? Nou ja, ik denk dat het een beetje een steen in de vijver was toen. Want er was heel weinig bekend nog uh, over die koningen. Ook bij ons trouwens. Want toen nou ja, we daar koning begon... Willem III droeg de, de bijnaam de Gorilla. Koning Gorilla, ja, dat, er waren een aantal van die anekdotes die je steeds weer las. Maar er was verder eigenlijk vrij weinig uh, bekend. Heel veel mensen viel maar op, wisten niet eens dat wij koningen gehad hadden in de 19e eeuw. Nee, maar ja... Echt een braakliggend stuk. De helft van de 20 jarigen weet ook niet meer dat de Tweede Wereldoorlog in negatief begon. <laughs> nee, dat is waar. Maar, uh, dus nee, en ik, de, wij, wij zijn dus gaan zoeken naar ooggetuigenstukken, want dat was de opdracht van de uitgever: hè, van verzamel uh, directe getuigenissen over die koningen. Ja, en wij stuiten op de meest waanzinnige dingen eigenlijk. We waren, stonden zelf er ook heel erg van te kijken. Zoals, nou, van een, een, een zoon die een veldtocht plant, plant tegen zijn eigen vader. Uh, Willem II, die, die biseksueel bleek te zijn en daarmee gechanteerd werd. Uh, nou ja, toch ook wel de, de, de, het o, nogal autocratische optreden van uh, Willem I. Uh, zijn die, die was niet... wel een sterke koning? Was een sterke koning, maar manoeuvreerde... Had ook nog veel meer macht. <coughs> ja, Zo, die op... had nog echt macht. Onder hem is natuurlijk de, de constitutionele monarchie ontstaan zoals we die nu kennen. Ja, en in zijn tijd nog echt een, een het, was, het heette dan wel een constitutionele monarchie. Maar het was een monarchie waarin de koning de baas was. Ja. En dat is natuurlijk toen in 1848 helemaal Torbeke. veranderd. Met Thorbecke. En met Willem II dus. Um, maar uh, we, we zagen, wat ook wel uit die ooggetuigenstukken bleek. Was dat hij uh, toen met die oorlog met België niet al te handig heeft gemanoeuvreerd. En uiteindelijk, en dat heb ik... Hij zat in België. Het paleis waar nu Filip uh, uh, in zit, in Brussel... Daar zat, daar, zat de, daar zat onze Willem, zal ik maar zeggen. Ja, maar hij zat toch het grootste deel van het jaar in Den Haag. En hij had eigenlijk niet zoveel met dat katholieke Zuiden. Hij had sowieso niet zoveel met, met katholieken. En de hardnekkige manier waarop hij heeft geprobeerd... om die Nederlandse taal uh, en ook wel dat protestantse geloof... Uh, uh, ja, uh, gewoon een hoofdrol te laten spelen in zijn rijk... dat, dat is hem uiteindelijk, denk ik, behoorlijk opgebroken... Um, maar en wat ik ook nooit geweten had... was dat hij dus uiteindelijk aan het einde van zijn leven... na die, die, die hele dramatische oorlog met de Belgen... die, die ontzettend veel geld gekost heeft... Uh, dat hij uiteindelijk bene met een katholieke vrouw wilde trouwen. Waardoor dus heel Nederland uh, ja, op de achterste benen stond... en hij min of meer verbannen is naar Duitsland. Nou ja, dat waren allemaal verhalen die, die voor mij totaal nieuw waren. En wat zegt dat dan over, uh, laten we zeggen, de huidige koning... die ook uh, Willem heet, al is het maar Willem-Alexander? Hm. Wat zegt dat over hem? Ja, ik bedoel, uh, hoe draagt hij die familiegeschiedenis in zich? Nou ja, dat, uh, ik denk dat hij misschien, uh, dat blijkt wel. uit. Er zijn natuurlijk nu die biografieën verschenen. Ja. En het viel mij op dat dat uh, allemaal met... Daar, daar staat natuurlijk nog veel meer in dan wij destijds. We hadden alleen maar ooggetuigenstukken. We hebben helemaal geen, geen echte onderzoek gedaan. We hebben geen, nooit een biografie uh, geschreven over die koningen. Maar dat, dat heeft toen dus... Beatrix heeft toen uh, publiekelijk gezegd... Dat ze, dat ze vond dat haar uh, voorouders geen uh, recht waren recht gedaan. gedaan. ja. En het viel mij op dat nu in deze biografieën... waar eigenlijk nog veel meer in staat... Hè, daar blijkt bijvoorbeeld ook dat Willem I... nog een tweede gezin gehad te hebben. En er komt ook weer die, die biseksualiteit van Willem II komt terug... maar nu blijkt dat hij zelfs uh, de grondwet heeft, zou hebben geaccepteerd... Uh, omdat hij gechanteerd werd. Dat zijn allemaal dingen die in ons boek nog helemaal niet uh, stonden. En het viel mij hier op dat Willem-Alexander... het heel vriendelijk dit boek officieel in ontvangst genomen heeft... Uh, dus daar zie je en toch dat het... met belangstelling wilde lezen. Ja, als dus het Dat is toch wel een groot verschil denk ik tussen moeder en zoon. Ik denk dat, dat Beatrix veel meer bezig was met uh, ja toch de status kennelijk van de familie uh, en dat uh, ja dat het daar er echt ergerde. Ook al was het, het ging dus natuurlijk om, om mensen van, van 150 jaar geleden, hè? maar zelfs daar. Uh, ergerde het haar dus nog als, als daar, dus f, f, f, ja, slechte dingen, uh... ja, geheel in lijn met Wilhelmina, trouwens, die ook haar voorvaderen vaak aanriep. Als ik me wel eens goed heb laten invullen, ja, ja, ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk toch dat beetje ouderwets monarchale idee... Hè? dat je dus uh, dat je niet alleen continuïteit hebt in het instituut... maar dat er ook een soort continuïteit zit... in de mensen van dat instituut. En dat die mensen dus de status van dat instituut... helemaal verpersoonlijken. En dat er dus niks in hun persoonlijk leven zit... wat die status kan, kan aantasten. En ik denk dat Willem Alexander... dat heeft hij altijd gedaan... Uh, veel meer een recht claimt om ook een persoon te zijn. En om af en toe zijn kroon even af te zetten... en te zeggen, nu ben ik gewoon Willem-Alexander. Ik ben benieuwd of we daar over een uh, uur of drie iets van uh, terugzien. Hij is zeer geestig, weet ik uit ervaring. U ook? Ja, zeker. Ja. Hij, het, hij is heel grappig, ja. Maar ik weet ja. niet of dit nou de ideale dag is om grappen te maken... maar dat <laughs> zullen we straks uh, wel zien. In ieder geval praten we zo meteen verder. Uh, en dan komen we toch weer terug op die troonswisseling. De gevolgen voor het Koningshuis en uh, het instituut en wat de Oranjes allemaal meer te verduren hebben gekregen... het afgelopen jaar. Blijf bij ons, dames en heren, want we gaan naar de reclame en het nieuws... met Dorald Megens. Wij melden ons zo voor het vervolg. Tot zo. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Deze week in de allerlaatste... Vrijdagmiddag laat... André Rouvoet, voorzitter van de zorgverzekeraars... over een betaalbare en goede zorg. Rubrieken van Justus van Oel, Bert Brussen en Frits Barend. Journalisten hebben de langste tenen die je maar kunt bedenken. Zetter, ja. Die hebben kritiek op iedereen, maar wegen weet dat je kritiek op hen hebt. Veel satire en live muziek van Simon Veenstra. Speak up, speak up, speak up, speak up. We need a voice Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. E. Vrijdagmiddag.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 De Nieuwe Wildernis is een driedelige televisieserie gebaseerd op de succesvolle bioscoopfilm. Vanavond deel 3 overleven. Het is winter in de Oostvaardersplassen en alleen de sterkste dieren zullen de lente halen. Een prachtig kerstverhaal. Vanavond om tien voor half negen bij de VARA op Nederland 1. Nederland zoals je het nog nooit zag. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op De weg naar Sochi gaat via Herenveen. Het KNSB kwalificatietoernooi 26 tot en met 30 december in Tielf Herenveen. Welke topschaatsers gaan straks voor goud? Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee.